samen met het NOS-journaal. De gezondheidszorg is niet goed ingesteld op de verschillen tussen mannen en vrouwen. Dat leidt bij vrouwen tot foute diagnoses, behandelingen die niet werken en hogere kosten. Het blijkt uit de kennisagenda die vandaag aan minister Schippers wordt aangeboden. Het is voor het eerst dat de verschillen tussen mannen en vrouwen in de gezondheidszorg in kaart zijn gebracht. Koerdische strijders in Syrië hebben een belangrijke overwinning behaald op islamitische staat. Ze hebben de strategische stad Tel Abiyad bij de Turkse grens heroverd. Met de herovering is een belangrijke aanvoerreden afgesneden naar Raqqa, de stad die als hoofdstad van IS geldt. Twee gebieden die de Koorden al in handen hadden, zijn nu met elkaar verbonden. Experts van de nationale politie en defensie zijn in Oekraïne begonnen met een nieuw opsporingsonderzoek naar de ramp met vlucht MH17. Ze blijven ongeveer twee weken. In maart is in Oekraïne mensen gevraagd zich te melden als ze iets weten over de aanwezigheid... en het gebruik van een boekraketinstallatie in juli vorig jaar. Met die mensen wordt nu gesproken. Visserwerker foppen uit Hoarderwijk gebruikte tot november natriumnitriet in zijn visworsten. Omroep Gelderland meldt dat de NVWA het bedrijf heeft beboet... Natriumnitriet mag in vlees worden gebruikt, maar is in vis verboden, omdat het dan mogelijk kankerverwekkend is. Voppen staat na eerdere schandalen onder verscherpt toezicht. Drie jaar geleden overleerden vier mensen na het eten van zalmproducten van voppen die besmet waren met de Salmonella-bacterie. En de Nederlandse voetbalvrouwen hebben vannacht de laatste groepswedstrijd op het WK tegen Canada gelijk gespeeld. Het werd 1-1. Oranje eindigde daardoor als derde in groep A. Het is nog afwachten of dat genoeg is voor een plaats in de achtste finales. Want van de zes pools gaan de vier beste nummers drie door. Dan nog eens weer: zon en wolken wisselen elkaar af. Het Noordoosten heeft meer wolken, een kleine kans op een bui. De noordelijke wind is zwak tot matig en het wordt 14 tot 18 graden. Dit was het NOS-journaal. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam staat tussen Stroel en Hoevelaken 5 kilometer. de A4 daarna Amsterdam tussen Knoop en Prins Klausplein en Zoetewouden dorp 3 kilometer door een ongeluk. De A9 dan Alkmaar-Amstelveen tussen de knooppunt Rottepolderplein en Bathoeverdorp, 6 kilometer. Op de A10 de Ring van Amsterdam is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Nieuwe Meer richting Den Haag. Het levert een file op tussen knooppunt Watergaasmeer en knooppunt Nieuwe Meer van 8 kilometer. Er is daar ook één rijstrook dicht. Op de A12 Den Haag-Utrecht bij Woerden, 5 kilometer. De A12 Arnhem richting Utrecht tussen Bunnek en Nieuwegein, Geijn, 8 kilometer. Op de A13 Den Haag-Rotterdam bij Delft 3. De A15 Nijmegen-Gorkum bij Tiel 6 kilometer. Ook op de A15 verderop richting Rotterdam tussen knopend Gorkum en Harningsveld-Giessendam 5 kilometer. Er is een ongeluk gebeurt bij Rotterdam op de A20 hoek van Holland-Gouda en dat levert bij knopend Kleinpolderplein 3 kilometer file op. Er zijn twee rijstroken dicht. Tot slot de lange file op de A27 Almere-Utrecht tussen Ems en Utrecht-Noord 8 kilometer.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 Zandvoort. Zandvoort heeft het al 25 jaar. En jij beleeft het. Zandvoort in 2015 al 25 jaar. Live. Met. Met nu de herhaling van Zandvoort op zondag. It's late in the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 So, oh Zing even achterwege laten, is misschien wel verstandiger. Het is 7 over 2, een hele goede middag en welkom bij Salvoort op Zondag bij CFM. We zijn er weer drie uur lang vanuit de studio aan de tolweg Tina en we begonnen deze uitzending met het Sheeran, inderdaad zijn hit -single Sing Singhoordje. Ja, op, goedemiddag, we zitten er weer. Uh, goedemiddag luisteraars en uh, goedemiddag Rob. Ja, we zijn er weer. Drie uur lang live op deze toch wat bewolkte zondag zondag. Of toen een klein beetje regen zelfs. Terwijl er uh, op Le Mans nog een kleine uh, iets meer dan 50 minuten te rijden zijn uh, voordat de, uh, de heren gaan finishen. En dan heb ik het natuurlijk over de 24 uur uh, race van Le Mans. Met de laatste update is dat um, uh, Jeroen Blekenmolen de finish niet gaan halen. Want hij heeft na drie keer uh, pech met zijn auto. Of met hun auto moet ik zeggen, want het team bestaat uit drie man. Uh, de derde keer was, uh, was toch fataal en toen zeiden ze van... nou, het heeft geen zin meer om die auto uh, op, te, op te kalken vateren... om nog een uurtje en dan gewoon te gaan finishen. Dus uh, dat is in ieder geval een uitvaller. Voor zover ik weet zijn de andere Nederlanders nog wel in de race... maar daar komen we een tweede uur uitvoerig op terug als we de uitslag hebben. Wat gaan we vanmiddag allemaal doen? Uiteraard, luisteraars, zoals u van ons gewend bent... rond de klok van half vier de evenementenagenda. Dus houd de pen en papier bij de hand... Want wellicht dat we hem weer in tweeën gaan doen, Rob... want de evenementen die gisteren waren, die zijn er vandaag ook nog. En dan heb ik het met name over Cycling Zandvoort... het fietsen op het circuitpark Zandvoort. Dat evenement is nog in volle gang. Half drie gaan we naar het weerbericht... en dan gaan we kijken of het weer zo blijft... of dat het de goede kant weer op gaat. Half vijf, de vaste item run van de week deze keer. Het is meestal dat we het hebben over honden en over katten. Maar er zitten ook konijntjes in het dierentehuis. Dus we gaan eens even stilstaan bij de konijntjes... Het gedicht van de week. Deze keer een ode aan het Zandvoortse strand. Oh, wat oh, mooi. Ja, dat wordt weer een tranentrekker. Een hele mooie. Het gedicht van de week. Rond de klok van kwart voor vijf. Uiteraard, tussen de muziek door hebben we Zandvoorts nieuws in het kort. Kwart over twee gaan we schakelen met onze razende reporter Dolly Tempierik, Want die is aanwezig bij de cd-presentatie van de Zandvoorter Mike Danen En dat is allemaal op het circuitpark Zandvoort. En wel in het restaurant La Course. En we gaan kijken hoe het daar een en ander verloopt. Verder natuurlijk Pit Report om kwart over vier, Sportkort. Dus genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren... naar uw lokale zender ZFM. En heel veel lekkere muziek natuurlijk uh, onderweg. En zo dadelijk gaan we ook draaien. He? Die nieuwe single van Mike Dana, die heet Zomerson. Ja, die krijgt straks na het interview wat we hebben om uh, kwart over twee. Maar eerst deze van Jimmy Croats. Little Southside of Chicago. All for us, a will for couple of pieces gone. En heb houden op de zondagmiddag bij CFM. We hadden de singer van Jim Crowds. Dat was de Bad Bad Leroy Brown. Dit is 25 jaar CFM. Sale 90. Zo'n 1100 veelal historische zeilschepen uit alle windstreken... zetten koers naar de hoofdstad. Grote aandachttrekker is de Amsterdam. De replica van het voormalige VOC-schip is tijdens Sale voor het eerst te zien. CFM. CFM. Al 25 jaar. Live in Zandvoort. En hier is Kovacs en... Die...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 Super flicking through fine all I'm feeding the rush I dig for that one and now Ride to act Een hele aparte, maar toch wel hele leuke plaat. Hè? Deze van Kovacs, Joorde Digging. Ja, we dus schakelen live over naar Cirquebar Zandvoort. Normaal gesproken met Willem van Dienst. Maar we gaan het nu even niet over racerij hebben, maar over een CD-presentatie. Goedemiddag, Dolly. Hey, goedemiddag, Rob. Goedemiddag, Albert Jan. Goedemiddag, luisteraars van Zandvoort. Ik, uh, ja, ik zit hier inderdaad bij uh, restaurant La Coors... Uh, bij de cd-presentatie van de tweede single van uh, Mike Dane. Ik heb hem net geroepen. Hij zou uh, naar me toe komen, maar het is denk ik voor hem uh, geen doorkomen aan. Er staan zoveel fans. En iedere keer als hij een stap verzet, dan is er weer een fan die om zijn nek hangt. Dus ik ben bang dat het voor mij gewoon een verslag gaat worden. en Geen interview zoals we hadden afgesproken. Oké. Okay. Maar... als het goed is, Roy van Buring die probeert hem nu mee te krijgen. Maar het is hier behoorlijk druk, heel gezellig. Is... Oh, daar komt hij aan. Daar komt de grote ster aan. Roy heeft hem eindelijk meegekregen. Uh, ja, we zijn hier dan voor die presentatie van zijn tweede single. En die single heet Zomerson. Als het goed is, hebben jullie die inmiddels ook al in het bezit. Ja, we gaan hem zo draaien, Dolly. We gaan hem zo draaien. Nou, goed. Uh, Mike is hier. Mike, uh, het is aardig druk, hè? Het begint lekker vol te stromen, ja. Ja, wat ik vertel leuk. net, ik probeer je mee te krijgen. Maar uh, zodra je één stap doet, dan hangt er weer een volgende fan om je nek, hè? Ja, onwijs, onwijs. Gewoon echt onwijs gaaf. Hij ja, is natuurlijk een hele goede collega van ook te zingen. Dus ja ik vind wel heel veel respect natuurlijk wel, om uh, iemand ook even te bewonderen. Met, uh... Natuurlijk, en uh, wat dat betreft valt er vandaag heel veel te bewonderen. Want jij bent niet de enige die aan de beurt komt, maar er is een enorme line up aan artiesten, hè? Ja, super, echt online. Ik kijk, allemaal super lieve collega's die dat uh, ja, allemaal in principe belangeloos voor mij doen. Wat leuk, want ik zie er zomaar een stuk of twaalf, dertien staan. Ja, ik het geloof er inderdaad rond de 14 zitten er veertien, Ja, 15. zie je wel. En er is hier van alles te doen. Kinderactiviteiten hebben jullie voorgesteld. Zorg. Er komt straks nog een piraat die gaat een schatgraven uh, ja, met de kinderen. En uh, DJ's, weet ik het? Het is vanaf 1 uur vanmiddag is het begonnen. Hoe laat wordt ongeveer jouw CD officieel gepresenteerd? Ik denk zelf rond uh, tussen 6 en 7 dat we dat gaan doen. Oké, okay, uh, ja, dus op het hoogtepunt van de, van de ja, dag. Nou, de, dat kunnen we dan niet uitzenden, want op dat moment is de, de uitzending al afgelopen. Dat is jammer, maar goed, het is natuurlijk een prachtig gebeuren. Um, en het feest gaat ongeveer door tot acht 9 uur, heb ik begrepen? Hè? Uh, dat is wel de bedoeling, maar uh, mezelf kennen zal het vast wel ietsjes later gaan worden. <laughs> <laughs> en al die gezellige mensen om mij, ja, uh... ja, ja, ja. Hey, en dat nummer, Zomerzon, heb ja. je dat zelf geschreven? Ja. Ja. ja, ja, ja. Zelf geschreven ja. en de muziek ook? Die uh... we met uh, samen met uh, Wendy Mollet-producties <hazien> hebben die dus gemaakt. Ja. En dat, uh... ja, ik wilde nu gewoon express om het, uh, ik, ik heb gewoon gevoel dat uh, gekke zomer tegemoet gaan. Ja, en daar hoort een, een lekker goede zomersnummer bij. Daar hoort een goede zomerhit bij. Ja, zo is het maar net. Maar ja, Mike, we wensen je alle succes vandaag, maar ook natuurlijk in de nabije toekomst met je mooie single. En we gaan er van, uh, vanuit dat het een klassieke zomerhit gaat worden. We laten wat hopen, dank je wel. Ja. Super lief voor jullie. Ja, oké. Okay, nou, we kunnen je volgende week weer zien, hè. Achter de live klopte de, de bar evenement. Klopt. Met. En dan zal je ongetwijfeld hij had het nummer zomerzon ook weer uh, tegenwoordig. Ja, dan mag je eindelijk zingen, dus dat uh, oh, mag ik ga hem eindelijk... nou vol op promoten straks. ja. nou vandaag gaan we natuurlijk vol vast met de single. goed. en dat uh, ja dus uh... In samenwerking met On Air doen we dus volgende week. Doen we dat. Uh... Fantastisch, en met het wapen van Zandvoort. Ja, zie ik, die klopt. doet daar ook aan mee. Dus uh, alle mensen die vandaag niet erbij kunnen zijn, om welke reden dan ook. U hoort wel straks het nummer via de radio. Maar kom dan volgende week, ik meen de 20 e juni. Oeh, mijn papiertje waait weg. Om vier uur begint dat evenement. Live achter de bar van On Air Events en ja, Mike Danen. Klopt. En dan kunnen we toch nog naar zijn nummer luisteren. Hartelijk bedankt. En het bedankt. nummer is ja? natuurlijk ook nog in uh, alle downloadshops op internet te downloaden. Dus okay. op uh, iTunes, uh, SBS6 is het te downloaden. Alle, alle downloadshops die er in principe zijn, kunnen we de single gewoon downloaden. Fantastisch, fantastisch. Ik dus... dank je ontzettend voor het interview. Heel en ik gedaan. wens je een enorme nou. leuke presentatie, dan. Dank jullie wel. Ja, zeker okay. leuk. Goed, dankjewel, dankjewel. Maaikanen. We gaan weer terug naar de studio. Zover het interview. Ik hoop dat jullie het allemaal mee hebben kunnen krijgen. Ja, ging helemaal goed, Dolly. En jij nog lekker genieten daar, hè, van al die optreders. ga zeker genieten. Want we staan met een artiest en Mike gaat weer rennen. Die moet weer terug naar het podium. Jij ja, een handtekening uitdelen natuurlijk. Oh ja, dat vergat ik. Ja, ja, ja, ja. ja. Nou, nou we ja, ongezien ja, de cd's in de studio. Ja, dat is ook weer een beetje jammer. Ja. Nou, we, we gaan hem draaien. Er zijn nieuwe single. De opvolger van de eerste single van Mike Dane dromen. En hij is helemaal klaar voor een mooie zomer hier in Zalvoort. Met de zomerson. Dankjewel Dolly. Doei. Doei. Hoi. Dat was Dolly de Live vanaf La Course op het circuitpark Zalvoort.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 de zomer fijn Laat de zomer komen Met nachten uit mijn dromen Gooi alles van jou Zonder een pardon Al die warme dagen Ons vesten te gaan verjagen Nu is die tijd weer hier Samen in de zomerzon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 We hebben als eerste bij CFM de nieuwe single van Mike Daanen. En die heet Zomerson. Een uh, lekkere zomerhit. Die gaat het zeker heel goed doen, uh, ook hier in uh, Zandvoort. En mocht je de presentatie van deze cd uh, nog willen meemaken, dan ben je van harte welkom bij La Cousse op het circuitpark Zandvoort. Zo tussen 6 en 7 dan gaat hij deze CD presenteren. Onze eigen er Mike Daanen, daar hebben we het over. En de man met de gouden stem zit tegenover mij. Ja, Willem Bruijs, goedemiddag. Ja, we laten je stem niet horen, maar deze speciaal voor jou, de Time Bandits. tegenover me zitten, hè, vanmiddag. De mannen met de gouden stemmen, Willem en uh, Albert-Jan. Joh, Yo, de tuinbelets en listen to the man with the golden voice. Ja, en dan een bericht over een uh, kitesurfer in nood gisteren, Albert-Jan. Klopt, kort berichtje, want uh, we lopen tegen de klok van half drie, hè. Want dan krijgen we het weer. Ja, gisteren was dus een kitesurfer in de problemen. Volgens een politievoortvoerder kwam hij letterlijk uit de lucht vallen... op twee katamarans vlak voor de kust... Hij raakt er enkele keren buiten bewustzijn en is overgebracht naar het ziekenhuis. Inmiddels gaat het, eh, hebben wij begrepen, een uh, stuk beter met de man. En de politie laat weten dat hij zijn kite alweer heeft opgehaald bij de kustwacht. Een kort berichtje was dat? Dat is wel heel kort. Hey, okay. Ik was er nog niet <lacht> eens klaar voor, joh. Nou, zodat ik het weer bericht voor de komende dagen. Dankjewel, Albert-Jan. En eerst uh, gaan we nog even naar uh, Kim World luisteren. We nou weer klaar met zijn berichten. Ja, en dan, dan komt de plaat achteraan. Je de Carol Marolt. En de nieuwe single van haar heet QuickSand. Ja, de cd-presentatie van Mike Dana vanavond tussen 6 en 7... bij Lacous op het Bar, Zalvoort. En wij hebben de nieuwe cd al liggen in de studio. Daar heb ik er toevallig drie liggen. Dus ja, als een luisteraar een cd wil hebben en willen bekomen via CFM... laat het even weten op 023 57 Via de en is het is twee over half drie, tijd voor het weer voor de komende dagen. Hier is collega Vos. Er zijn op deze zondag wolkenvelden, maar zo nu en dan schijnt ook de zon. Het blijft over het algemeen droog en aanvankelijk waait het niet of nauwelijks. Maar in de loop van de dag neemt de Noord tot noordoostenwind weer in kracht toe. De temperatuur stijgt naar waarden van omstreeks de 19 graden in de regio. Dus in Zandvoort een enkel een graad lager. Vanavond en de komende nacht zijn er naast wolkenvelden ook opklaringen. Het blijft droog en wij matigen een zee vrij krachtige noordoostenwind daalt de temperatuur naar een graad of 11. Morgen zijn er naast wolkenvelden ook perioden met zon. De wind waait matig aan, zee vrij krachtig uit het noorden tot noordoosten... en de temperatuur wordt niet hoger dan een graad of 16, 17. Dinsdag tot en met vrijdag dan schijnt geregeld de zon... en het blijft over het algemeen droog. Donderdag en vrijdag komen de weermodellen wel met een neerslag-signaal... maar veel neerslag wordt er dan ook niet verwacht... en zo blijft het uitermate droog. De wind waait uit het noordwesten, alleen woensdag waait er een zuidwestenwind... en de temperatuur stijgt dagelijks naar een graad of 17 of 18. Alleen woensdag is het met 20 tot 22 graden enkele graden warmer. Al Rico Schreuder. Wil je het weer nalezen? Dan ga je naar www.meteopagina.nl... of kijk ook eens op www.ricoweer.nl.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 Margarita's bash, blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? I want to dance by water in the Mexican sky. Drink some Margarita's bash, blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? De twee eerst op een rij op de zondagmiddag bij CFN. Als eerst door de Lost Frequencies en uh, Are You With Me? Gevolgd door de single van de Brothers Johnson. Lekkere muziek uit de jaren 80, dat was de single Stamp. Ja, dat past wel een beetje bij een disco nachtje. Heb je hem overleefd, Willem? Goedemiddag. Goedemiddag, ja. De disco-nacht. De nacht van de disco, dat ja. was wat, hè? Ja, mooi, hè? Ja, één jammer, ik stond daar niet in, in glitterpak en. Uh... Maar ik wil toch wel eventjes uh, toch even zeggen dat uh, ik blijf verrast met, uh, met het feit... dat er s'nachts om halfwee uh, iemand binnenkwam uh, met een uh, lekkere zak met uh, bitterballen. Kijk, heel oh. goed. Terwijl ik helemaal niks met bitterballen heb natuurlijk. Nee hè? Nee, nee, nee. Het was heel maar... vervelend. Het was bijzonder vervelend. En na die bitterbal en twaalf bakken koffie ging de volgende dag met een glimlach op mijn gezicht de deur uit hier. Heel goed. Even voor de, voor de luisteraars. Uh, Willem, jij bent eh, ja, relatief eh, vers bij CFM. Ik ben nog niet eens opgedroogd. Nee, dat kan je aangaan. Ja. Uh, en Willem, jij doet om um, de... gemiddeld één keer per maand doe jij de nacht van. En zo hebben we al een aantal nachten van je mogen genieten op de radio. Ja. Je hebt uh, bijvoorbeeld de nacht van, ja, noem eens wat, uh, wat ja, dat is een zeven uur durende uitzending, luisteraars. Dus hij gaat er echt, echt voor zitten. Nou ja... Van we, twaalf uur nachts tot zeven uur morgens. Ja, we zijn begonnen met, uh, met uh, waar zijn we eigenlijk mee begonnen? Dat was niet de nacht van de blues. En toen kwam de, de, de, de, de nacht van de, de reggae. En toen is de nacht van de soul geweest. En nu zit er weer eentje aan te komen, binnenkort. De nacht van de bruisende rock. De nacht van de bruisende rock. Ja, dat is echt iets voor oudere jongeren, zeg maar. Zoals wij. Wij zijn jullie. Nee, wij. Laat je mij even met rust. Ja, Maar het hele schema van de nachten van Willem Bruist... dat is je bijnaam inmiddels. Ja, daar kom ik niet meer vanaf. Daar kom ik niet meer vanaf. Dat houden we er ook in. Als mensen dat willen kijken wanneer over het uitzendschema van de diverse nachten... waar moeten ze dan zich vervoegen op internet... Ja, kijk, daar heb je mij mooi bij de feiten natuurlijk. Ja, kijk, ik, ik wil me even nee, verlofstellen. Ik ben net terug van vakantie, dus uh, ik heb... Uh, de, de. Ja, je moet even mee acclimatiseren. Wat, maar, moet ik? wat moet ik? Acclimatiseren. Je bent in Frankrijk geweest? Nee, nee, nee. Oh, oh. Uh, ja, en nee, ik ben terug uit Duitsland, dus... Uh, ja, op een gegeven moment ja, dan ben je het allemaal een beetje kwijt. Maar uh, wat ik wel kan vertellen, dat is... 2 uh, op 3 juli... Ja, luister luisteraars schrijf het even mee. Schrijf het even mee natuurlijk. Liefhebbers van de nacht van, Willem... De nacht, ja, het is de nacht van wel, het is niet mijn nacht. Ik bedoel, de nacht van ZFM is het eigenlijk. Ja, ja. oké, okay, maar jij doet het. Uh, jij doet het. Ja, oké. Okay. Jij, jij, jij staat s'nachts om 12 uur. Doe je de schuif open en morgens dus om 7 uur dicht? Ja, eigenlijk wel, ja. ja. ja. Maar dat is in ieder geval op, uh, uh, in de nacht van 2 op 3 juli. Dat is dan van 12 uur tot 7 uur s morgens. Uh, dat is van donderdag op vrijdag om precies te zijn. Uh, dan kan ik gelijk voor de maand juli er nog eentje aanbieden. Ja, ja, nee, ja, nee, we gaan gewoon door. En dat is van 30 op 31 juli. Het valt toevallig zo. Ja? dat ik dus twee nachten in één maand draai. En dat wordt dan uh, de nacht van de Tour of Duty. Oké. Okay. En uh, het is allemaal... Uh, ja, ja, veel muziek uit de jaren... Uit, uit de jaren ja, uit, het, is, uit, het is de muziek uit, uit de tijd van, uh, van, de, van de, uh, Vietnamoorlog. de Vietnamoorlog en zo. Hè. Dus uh, Daar praat je over uh, uh, Jefferson Airplane, Rolling Stones, uh, maar ook wat Motown... Hè, want in die tijd werd Kom. het ook allemaal gedraaid. Ja. Rita Franklin, Supremes, enzovoort, enzovoort. Dus dat, maar goed, dat is pas eind, uh, eind juli. Uh, de eerst, volgende is de bruisende rock. Ja, laten we daar, daar even <coughs> op, op focussen. In de aanloop naar die nacht... Ja? Uh, ga je aanstaande woensdag een uh, extra programma presenteren, live. Ja, als opwarmetje voor, uh, voor de nacht van de uitzending. Uh, dat worden dan de, de ballads. En dan heb je het over de rockballets uh, die je vaak hoorde in de jaren tachtig. Uh, moet ik wat namen, je weet, de namen ken je waarschijnlijk zelf ook wel. Maar in ieder geval de Scorpions, uh, maar, maar ook de Rockbellers van Rainbow, the Jules Priest, uh, Def Leppard, Ik te, te veel Om te veel op te noemen, men moet gewoon gaan luisteren. Ja. Dat, dat is, is dus. Wo aanstaande woensdagavond van 10 tot 12. Van 10 tot 12 bij ZFM. Ja, L live, live. Helemaal goed. Uh, even, wat heb, wat heb jij met de nacht? Ik bedoel, uh, normaal mens gaat om 12 uur, ligt in bed, maar jij, jij leeft s'nachts. Ja, ik bruis s'nachts. Ja, je bruist zelfs dat? Ik, ik bruis s'nachts, uh, ja. Het is, uh, ik vind gewoon uh, de nachten, die, die hebben gewoon iets speciaals. Uh, ik word er een ander mens door. Ja. Ik ga er niet anders uitzien, gelukkig soms. Uh, ik vind het gewoon prettig. Uh, ja. en, en daarbij, het is natuurlijk wel zo... dat als je overdag de uitzendingen maakt... of je maakt saalse uitzendingen... En je, en je wil eigenlijk buiten de Nederlandse grenzen... Hè, dus uh, dan moet je toch rekening houden met de tijdsverschillen die je hebt... met Amerika, met Canada, Italië. Ja, want da daar, daar zitten je luisteraars ook, hè, Canada. Uh... Ja, Italië hebt er niet zoveel problemen mee. Maar goed, Amerika en Canada zit je toch met een, een zes uur, zeven uur verschil. Ja. Uh, wil je ook graag luisteraars benaderen die in Azië zitten? Want dat gebeurt ook, want die... Die Zandvoortse kanaaltjes die werken, die gaan over de hele wereld. En op een of andere manier willen ze toch contact houden met het thuisfront. Dus luisteren, uh, luisteren ze naar ZFM. Ja, maar je, je, je, dat heb je in die, in, die paar, in die nachten die je al hebt gehad... een behoorlijke wisselwerking opgebouwd met je luisteraars. Ja, ja, ja. ja de interactie is, uh, is uh, behoorlijk gegroeid. En... Uh, ik weet, nou ja, goed, toevallig zitten er families uit, uh, uit Zandvoort. die 40 jaar geleden naar Canada vertrokken zijn. Ja. Die luisteren dus s'nachts, door het tijdverschil. naar de nacht van. Ja. En uh, wat, wat dan leuk is, is dat ik dan bijvoorbeeld muziek zit te draaien. die door hun is aangevraagd voor de mensen die in Zandvoort zitten, en dat gaat over en weer. Ja, dat ken je niet. Voeren had je radiobandum. Toen werden dus uh, uh, Nederlandse uitzendingen werden gedaan richting Indonesië... voor de militairen die er zaten. Ja. Nou, het ontbreekt dan nou maar aan dat ik geen baret op heb hier. Ja. <laughs> nee, maar ook, maar ook, ook, uh, ook nachtploegen in Haarlem... die uh, ja, in, de fabrieken, in, de ja. in de verpakkingsindustrie werken... of in de pakkettenindustrie van de PTT-Post. Ook die, die stemmen s'nachts af op CFM. Ja, op het moment dat, uh, dat, uh, dat ik het dus bekend maak... Van jongens, ik ga een nachterzending doen. Uh, dan is altijd eentje die een respons geeft van oké, okay, wij luisteren mee. Ja. En er zijn uh, nu zijn, zijn drie bedrijven en komen er komen er gewoon meer bij. Geweldig. Ja. Helemaal goed. Ja, een aparte doelgroep voor de nacht. Ja. En uh, goed, Tour of Duty zit eraan te komen. Maar eerst uh, aanstaande woensdag van tien tot twaalf avonds. Ja, dus de wat, de, de, de wat lichte rock, hè, de, van, nou, daar ook rock ballads. En uh, heel vaak als je tegen mensen zegt van nou goed, ik draai rock ballads... dan denken ze heel vaak aan Queen, Bohemian Rhapsody enzovoort. enzovoort. Nou, die net niet. Nee, de, de wat minder bekende. De wat minder bekende, ja. uh, maar de, ja, de engeltjes uit de rock, die draai ik. En we, gaan zo, we krijgen een voorproefje zometeen. Naar wie gaan we luisteren op de, nu? Uh, even kijken, nou, een nummer van Damn Yankees... zou bijvoorbeeld heel mooi zijn, een heel goed voorbeeld... Uh, met het nummer High Enough. Oké, okay, nou, toevallig hebben we Willem. <laughs> Hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk? We gaan lekker luisteren. Nog één keer, waar, wanneer is die nacht van je? De nacht zelf is van 2 op 3 juli. Oké, okay, dankjewel, Willem. Goed zo, bedankt. There's a fire in my heart, a pounding in my brain, is driving me crazy We don't need to talk about it anymore Yesterday is just a memory When we, we, we close the door I just made one mistake I didn't know what to say when you, you called call me Die Willem Bruijs maakt het wel moeilijk voor hem, hoor, vandaag. Wat moet ik hier nou weer achteraan gaan draaien? Ja, dat was lastig. Dat wordt een hele lastig En werkt de computer ook nog niet bij. Dus ja, dan wordt het nog moeilijker om een uh, keuze te maken. Maar we zijn er toch in geslaagd uiteindelijk. Jawel, jawel. Je hoort de Demi Yankees trouwens in High Enough. Het plaatje komt uh, woensdagavond ook langs dan, uh, Willem? Ja, zeer zeker. Ja, ja, ja, ja zeer ja, ja, ja. zeker. Dank u. Hoezo? Hoezo. Hier de Cindy Lopper. Girls just van. de Het is tijd voor sportkorts En of het zo kort is, dat horen we nu vanavond, Jan. Dan gaan we hockeyen. En dan hebben we het over de heren hockeyers, het Oranje-team. De Nederlandse hockeyers moeten in de troostfinale van het Hockey World League... op jacht naar een ticket voor de Olympische Spelen van Rio de Janeiro in 2016. Oranje ging gisteren in de halve finale met tweeën onderuit tegen wederom Duitsland. Het profiteerde van de vele gemiste kansen van Nederland... In de strijd om de derde plaats, die recht geeft op deelname in Rio, sluit, stuit Nederland op het verrassend sterke Canada. In de andere halve finale verloren de Canadezen van gastland Argentinië. Oranje drong, drong de winnaar van de Olympische Spelen, het EK en de Champions Trophy, ver terug, maar vergat door te drukken. In Buenos Aires kwam Oranje in de 44e minuut op voorsprong door Jeroen Herzberger. Duitsland deed razendsnel iets terug. Florian Fuchs maakte één minuut later de gelijkmaker. De Duitsers werden daarna sterker... en acht minuten voor het einde maakte Oscar Deke de beslissende 2 tegen 1. Duitsland speelt in uh, finale tegen Argentinië. Deze twee landen zijn zeker van een ticket naar Rio. En mocht Nederland van Canada winnen... dan hebben zij ook al een ticket verdiend voor Rio 2016. En dan kijken we nog even naar Le Mans. De laatste paar minuten zijn ingegaan, uh, albert -Jan. Ja, de laatste vijf minuten zijn, uh, zijn uh, inderdaad ingegaan. Zoals gezegd, Jeroen Blekenmolen met zijn team is er niet meer bij... En uh, ze gaan finishen en in de loop van het tweede uur van Zandvoort op zondag... zullen wij met de diverse rangen en standen bij u terugkomen... over de 24 uur van Le Mans. En tot zover uur 1 van Zandvoort op zondag. Zometeen naar het nieuws en weer van drie uur. En Albert Janik nog twee uur lang met uiteraard heel veel lekkere muziek... en informatie voor Zandvoort en de regio. Graag tot zo. En de laatste die we gaan draaien voor drie uur... is een klassieke, weer een disco-klassieke trouwens. Zit een beetje hier vanmiddag. Van The Limit, hier is Zeeë...